Uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De coronaspoedwet van het kabinet gaat niet in op 1 juli. Minister De Jonge van Volksgezondheid schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet het wetsvoorstel snel wil indienen, maar dat een zorgvuldige behandeling meer tijd en aandacht vergt. Daardoor is 1 juli niet haalbaar. De wet moet in de plaats komen van de vele noodverordeningen met allerlei coronamaatregelen. De demonstratie tegen de coronamaatregelen die zondag zou worden gehouden in Den Haag gaat niet door. Burgemeester Remkes van Den Haag heeft voor zondag alle demonstraties verboden. De beweging Viruswaanzin wilde demonstreren in de vorm van een festival met dj's. De beweging eist opheffing van de coronamaatregelen en rekende op 10.000 bezoekers. Remkes noemt het houden van een protest in deze vorm onverantwoord. Het recht op demonstratie is volgens hem een groot goed, maar niet ongelimiteerd. Vakbond VCP zegt nog geen ja tegen het nieuwe pensioenakkoord. De vakcentrale voor professionals wil eerst meer zekerheid over compensatie voor werknemers die met dit akkoord mogelijk geld verliezen. De VCP wil dat minister Koolmees het nu bereikte resultaat aan de Tweede Kamer voorlegt, inclusief een voorstel voor compensatie. De leden van de FNV stemmen er vandaag over. Nederlandse strandtenthouders willen dat hun paviljoens in de winter mogen blijven staan. Ook willen ze meer compensatie om de slechte maanden als gevolg van de coronacrisis enigszins goed te maken. De Vereniging van strandexploitanten zegt dat de leden nog geen 15% draaien van hun normale omzet. Als de paviljoens in de winter mogen blijven staan, scheelt dat volgens de vereniging veel in de kosten van af- en opbouw. Maar Als er niets gebeurt, zijn er volgend jaar nauwelijks nog strandpaviljoens aan de kust, zegt de vereniging. Het weer vanochtend ontstaan stapelwolken en vanmiddag valt er lokaal een bui. Mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint zonnig, maar geleidelijk weer stapelwolken en ook enkele buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, ZFM. verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Helemaal niks aan de hand op die vrijdagmorgen. Nou, daar is een heel ander verhaal hoor, eerlijk gezegd. Er komt thuis je boodschappen gedaan in een neus. Ja, ik kan niet, ik kan niet, wat niet? Tussen 10 en 12 is dan eigenlijk de bedoeling dat Jelmer hier zou staan. Maar ik denk dat ik het mailtje verkeerd heb geïnterpreteerd. Dus de eindbaas zelf moet het vandaag weer opknappen tussen 10 en 12. Uh, Houdt dus ook in dat hij dus niet om half elf het uh, nieuws doet. Maar daar heb ik dan weer een oplossing voor verzonnen. Want uh, daar zal Leon uh, het uh, nodige over vertellen. Dus om half elf in ieder geval weer het uh, nieuwsoverzicht. Maar dan uh, door de bril van Leon. En ja, ja, als het toch op improviseren aankomt. Ook de heer Boskamp uh, gaat zich toch nog om half twaalf melden. Uh, of die uh, goed, en luid en duidelijk klinkt. Dat is vers twee, want hij zit in een bus. Dus dan wordt hij geacht om ook een mondkapje op uh, te zetten. Wellicht dat hij uh, daar nog wel het uh, nodige over kan vertellen. Een live verslag in de bus met een mondkapje op. Dat uh, lijkt mij uh, zeer boeiend op deze vrijdagmorgen. Uh, welkom. Het is dus uh, gewoon improviseren geblazen. Uh, ik uh, wist uh, ongeveer drie kwartier uh, van tevoren nog niet dat ik dit uh, nog uh, moest doen. Boodschappen gehaald voor het weekend. Je kent het wel. En ik denk, nou, namte die Nam. -t -dam -t -dam, ik uh, maak er een leuke vrijdag van. Ja, en dan uh, dit. Maar goed, uh, het is uh, zoals het is. En dit uh, had ik nog ergens voorbereid. Dus ik denk, mooi, en dan uh, heb ik die opening ook al uh, goed uh, voor mekaar. Jimi Hendrix, along, All Along the Watchtower. En dat uh, is ooit een nummer geweest van uh, Bob Dylan. En dat heeft uh, de goede meesterlijke gitarist uit de jaren 70... want dat kon hij wel. Deze Jimi Hendrix heeft hij bewerkt. En eigenlijk is hij stiekem nog iets beter... als die van Bob Dylan. Maar goed, dat is een persoonlijke smaak. En smaken verschillen. Dus het is net een ijs die je in de ijswinkel koopt. De een neemt hem voor een boos ijs... en de ander neemt een aardbeien ijs. Ja, ja, dat is het grote verschil. Goed, we gaan natuurlijk ook kijken... wat we aan muziek hier hebben liggen. Nou, laten we dan maar eens even een ouderwetse klassieker doen... En dan het is uh, vandaag vrijdag, dus het is ook weer een beetje in het teken van uh, hier en daar een uh, dansplaatje ertussendoor. Nou, dit is uit mijn uh, herinnering dat ik nog uh, plaatjes uh, mocht draaien voor huiskamerfeestjes. Schmies heet de dame, en she can't love you. Talking about rockin', talking about rockin' Talking about rockin', talking about rockin' your world. Dit zijn van die Professor Barabas platen. Dat wil dus impliceren dat je dan gewoon een tijdmachine in moet stappen. Even je ogen dicht moet doen. En dan gewoon losgaan. Dat was de tijd dat ik dit wel eens deed voor de huiskamerfeesten. Nou, je wilde weten hoe succesvol uh, dit uh, nummer is uh, geweest... om uh, mensen gewoon uh, de vloer op uh, te krijgen. Dat, uh, dat ging wel uh, in als zoete koek. Weeks and Company. Rock your world. Het begin van de jaren tachtig. En daarvoor hoorde je Schmies met She Can Love You. Ook zo'n uh, fijn nummer uit uh, die periode. Dus wil je dat uh, nog meer uh, horen vanavond? Of vanmiddag, laat om 5 uur, is er ook weer veel zol... In de persoon van Walter die dat, die dat gaat doen. En dat bracht de tijd op acht minuten voor half elf. We gaan ook even weer naar de onderstroom van muzikaal Nederland toe. Want ja, we hebben dat natuurlijk niet voor niks, die oproep van de Buma. Om met name de Nederlandse muzikanten een beetje te steunen. Nou, dat doen we dan. Hier is Lee Levy. Levy is het. Met Giving Up Love. That comes with it. Tell me why you did it. Wasn't I enough? Gave you all of my time. You swore you were down for the ride. Tell me why you did it. Wasn't I enough? I thought that you in social isolation man now and this virus that's been racing got entire occupations taking four weeks of staycation man now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 I can do this, I do a little dance on my own. Whoa, whoa. I got a little bit of life, a little bit of life. I get a little bit of life. I get a little bit of life when the sun shines on my balcony at home.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 Gisteren heb ik hem ook nog even gedraaid... in het programma wat ik zelf dan doe op donderdagavond. Gisteren was het een speciale XL-aflevering... want ik had zoveel dat ik moest, ook daarin moest improviseren. Dus... En dan uh, is er altijd een, een belletje naar, naar iemand uh, toe. Uh, en die zegt: uh, Ach, dat is best. En die persoon die dat dan best vindt, die hangt ook aan de telefoon. Dat is Leon: Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Ja, want uh, Jelmer die is er niet. Uh, en ik denk dat ik het uh, mailtje gewoon uh, niet goed heb uh, gelezen. Want uh, als uh, uh, ja, een beetje de coördinator van dit uh, fijne programma. Uh, kan het wel eens voorkomen dat je dan iets over het hoofd ziet? Ja, ik moet naar de tandarts. Ja, inderdaad. en met een uh, behandeling van een uur. Dus uh, Leon, uh, ja. ja. Kan, zoiets kan ook gebeuren in ja, ja, ja, dat kan gebeuren. Uh, maar goed, uh, jij uh, zal ongetwijfeld wel een beetje de boel hebben gevolgd. Ja, ik heb, ik heb zo eens even rond zitten kijken. En uh, uh, de diverse bladen. En, uh, ik, ik kwam ineens weer een nieuw woordje tegen. Corona-drukte. Corona-drukte? Corona-drukte? Nee, ja, ja. drukte zeg ik dan altijd. Maar goed. Ja. Dat geeft dus aan dat... Uh, ja, uiteindelijk... Uh, nou, neem maar even de straat Dat het uh, toch wel heel erg leuk is... Dat uh, dat terrassen bestaan. Uh -huh. Maar hey, de, de, de, de, het wordt af en toe toch wel een beetje druk. Uh -huh. en, uh, nou ja, het is, was een stukje van, van Joop van S. Uh, uit de Zandvoortse Koran. Uh -huh. um, dat zelfs op een bepaald moment. Uh, café zeiden van: Ja, jongens, dit wordt ons te veel. We gooien de deur dicht. Yeah. Dus ik denk dat we toch iedereen. die uh, heel graag. Uh, een, een avondje wil stappen, erop moeten wijzen, maar jongens, denk ook aan de horeca-ondernemer. Hij is verplicht die anderhalve meter aan te houden, dus ja. laten wij het ook doen. Ja, uh, dat, maar goed, ik weet niet of dat uh, zo werkt als je een uh, stuk of wat potten bier in je, in je, in je, ja, nee. in je strot hebt zitten. Dan, is... dan is die anderhalve meter ook zo verdwenen, hoor. Uh, dat kan ja, ik je ja, vertellen. Ja. Dus. Ja, er ja, kwam verder nog een berichtje tegen, dat, maar dat is dan een landelijk bericht ook. Maar wij hebben er zelf ook in interessant zandvoort mee te maken dat de strandtenthouders ja. Uh, ja. Uh, ja, uh, toch wel alarm slaan. Uh, Velen die pakken nog geen 15% van hun normale omzet. Uh, er is onduidelijkheid over de compensatieregels. Ja. Er is onduidelijkheid over de mate waarop er gecompenseerd gaat worden. Ja, ja dat, dat wordt toch wel een heel dingetje. En... Uh, ik, ik zag het zelf ook wel een beetje. Je ziet toch dat de terrassen in het dorp op dit moment wat voller zitten dan op het strand. Mm -hmm. En uh, ja, ik hoop toch uh, dat we voldoende mooi weer gaan krijgen. Nou ja, in ieder geval 30 graden volgende week. Dat uh, we ook met je al even naar bier ze gaan brengen. Uh, bij de strandtenten in Zandvoort. Hè? Ja, nou ja, de, daar zal de veiligheidsregio daar ook uh, nog wel het uh, nodig over gaan vertellen, want uh, die, uh, die doen aan een uh, soort van traffic control, uh, dus die, die ja. is denk ik al ingesteld op anderhalve meter. Kijk, als er zoveel mensen met een auto uh, daar naartoe gaan, is dat denk ik al lang al uitgerekend, uh, dan zeggen ze op een gegeven moment na een paar uur al van uh, ja, sorry jongens, uh, draai maar weer om. Dat, ja. dat risico lopen we dus. Ja. ja. Uh, Goed, mag Dan. Ja, het, het, zijn, het zijn toch wel dingen waar we gewoon, ja, waar, waar we met z'n allen toch wel aan moeten wennen. Hè? Dat blijft toch, wel, mm. uh, blijft toch wel een dingetje. Ja. Nou, wat had ik nog meer? Ik denk dat uh, het is wel een Haarlems nieuwsje, maar de culturele instelling in Haarlem. En dat zijn toch plekken waar ook vele zandvoorts komen. Ja. Uh, de stad Schouwburg, Philharmonie, uh, het toneelschuur, het patronaat en het Frans Hans Museum, mm -hmm. die krijgen noodhulp. Um, ze zijn er hartstikke blij mee. Maar dat, mooie kreten voor, maar het blijft water trappelen. Ja. Dat betekent toch dat, uh, ja, uh, het is lastig, ook voor dit soort instellingen, om hun hoofd boven water te houden. Maar het voordeel van deze noodhulp is dat ze door deze zekerheid andere fondsen kunnen gaan aanspreken. En dat er ook uh, van diverse kanten uh, aanbiedingen komen om speciale projecten. Uh, financieel te ondersteunen. Dus uh, hm. dat is toch wel een, een goed bericht. Uh, want ook hier, wat ik al zei... ...vele uh, Zandvoorters komen toch ook wel... Uh, ...naar uh, de culturele instellingen. Ja, ja. ja, ja goed. En, wat je dus op dit moment wel een beetje ziet... ...is dat uh, ja, het, het corona-nieuws ...was het in het begin heel veel cijfertjes over... Hoeveel op de IC, hoeveel nieuw, hoeveel dood, hoe, hoe erg dat ook is. Maar je ziet het allemaal een beetje verschuiven naar hoe gaan we het nu invullen. Hè? Wat gaat er nu gebeuren? Hm. Hè? Hoeveel ruimte krijgen we? En hm. uh, ja, dat zie je aan alle kanten in het nieuws uh, steeds verder uh, tevoorschijn komen. Ja, ja dat uh, geloof ik ook graag. Uh, men is het uh, denk ik ook beu om elke keer die statistieken ja. te horen. En. Uh, uh, het moet ook over andere dingen gaan... ...en dat is ook uh, de reden waarom ik om half twaalf... Uh, in een boskamp uh, heb uh, zitten... ...dus uh, vandaag ook weer... ...er zit wel met een mondkapje op uh, in de bus geloof ik... ...dus, dus ik uh, ben benieuwd hoe die klinkt straks... <laughs> ja. ...maar goed... ...dank... ...ik vind dat wij het ook nog even moeten roepen... ...het zilver voor de panoramafilm... Uh -huh. ...in het H.D.M.Z. Museum... ...ja, dat wel, uh, wel, ik heb de film... ...even een kort stukje van gezien... Ja, toch wel mooi dat dat gebeurd is. Ja. En laten we eerlijk zijn, uh, nu het coronanieuws uh, wat afneemt, uh, ja, kan het politieke nieuws weer wat uh, naar voren hebben. De toekomst van het Waterloopplein of wat het Watertorenplein weer ja. uh, onderwerp van gesprek is. Uh, uh, de passagepanden... Ja. Uh, nou, ja, ga zo maar door. Het is eigenlijk best wel leuk dat we daardoor weer een heleboel aandacht aan de politiek kunnen gaan besteden. Ja, uh, of ze eruit komen is vers 2. Maar goed, uh, ik, ik dank uh, voor, je, voor je bijdrage, Leon. Geen dank voortzetting. Uh, ja, zeker. Ga, ga ik doen. Uh, dat was uh, Leon. En uh, wij weer verder met, uh, het, uh, ja, met een heel uh, leuk uh, plaatje van uh, Delize. En uh, ze Je begint het te zeggen. Zij En altijd van die nummers om lekker in de stemming te komen, denk ik. De Jacksons, met Walk Right Now. Daarvoor de lease met verbonden nummer wat ik ook veelvuldig draai hier in dit gedeelte van de dag. Tussen 10 en 12. En uiteraard zit hij soms ook nog wel eens verstopt in het programma, wat ik op donderdag toen tussen 8 en 10 normaliter gesproken. En hier is ook uit een fijne periode. Je nog uh, huiskamerfeestjes deed en ik denk dan altijd uh... mooi was die tijd, maar je nee. zal ook nog wel nooit meer terugkomen denk ik dan. Sky en call me. Someone to hold you tight Someone to treat you right Though your girlfriends Are friends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 Tell them about the hazy nights and the foggy mornings. <laughs> Tell them about the riverside and the moonlight stories. And the water moves, the water flows. What is made of wood? We'll go both in smoke. And the water moves. The water flows. What is made of light? De week donderdag zal Daphne van deze groep, eigenlijk is het maar een twee twee-mensformatie. Frank van Gastra en zij dan, en ze zal dan in ieder geval gaan uitleggen hoe dat werkt met Kafka. Ze maken eigenlijk een vliegende start, want ze zijn ook al op de landelijke stations toeren geweest en wij hebben ze al gelijk al vanaf dag 1 meteen omarmd. En dat uh, is uh, wel goed uh, te horen ook. Het uh, programma uh, wat, uh, wat ik dan doe tussen 10 en 12. Daar past het uh, natuurlijk uh, helemaal uh, goed uh, bij. Uh, nog iets over dat uh, nummer wat ik daarvoor heb uh, gedraaid. Dat is ook uh, uit zo'n beetje de professor barbas uh, periode. Uh, in Want dat gaat over Sky met dubbel Y aan het eind. Uh, die, die band is ontstaan door... Um, en dan moet ik eventjes goed uh, zoeken. Solomon Roberts, dat is de man uh, die het opgericht heeft. En Het, uh, het was ook al een, uh, ja, een bepaalde stijl. Je hoorde altijd een, een bepaalde bas lopen in, uh, in bijna elke nummer van Sky. Uh, bij Colmy, het nummer wat ik uh, geraaid, uh, uh, was dat wel heel erg uh, duidelijk uh, te horen. Maar het is ook een, een, ja, een, een, een klassieker, moet ik er ook uh, eerlijkheidshalve bij zeggen. Het is... Uh, Bijna 11 uur. Uh, en dat is uh, wat, wat dat gaat... Uh, alleen maar uh, spitsuren... met, met uh, muziek uh, betreft. Uh, zo kom ik ook... bij een band die ik ook al... eigenlijk uh, sinds 2018... Uh, min of meer in mijn hart heb uh, gesloten. Het is een uh, Groningse band... Uh, aparte muziek, dat dan weer wel. Uh, uh, de ene keer is dus het best wel uh, stevig. Uh, ja, je weet eigenlijk niet uh, waar je het onder moet, uh, moet scharen. Dat, dat is het, uh, het, uh, het hele leuke. Het is niet uh, gelijk eigenlijk uh, onder een hokje te stoppen. Maar het is, uh, nou ze zeggen het zelf... Rock, shoegaze, dreampop. Nou eerder eerlijk gezegd het laatste vind ik uh, wat dat er gaat. Dreampop. En dan uh, in een, de meest... Ja... Um, Verscheidene vorm uh, zou ik er bijna bij willen zeggen. Uh, Dead Man on the Payroll. Dat zal de meeste mensen die nu uh, zitten te luisteren weinig. Bekend in de oren klinken, maar bij mij is het eigenlijk al zeer vertrouwd. Maar ze kunnen toch ook, ook best wel heel veel wonderschone dingen laten horen. En ze hebben onlangs hebben ze alweer een single uitgebracht. En de bedoeling is dat ze eigenlijk aan het eind van het jaar een album uit gaan brengen. Zijn ook door Noorderslag al min of meer ook al gespot. Ja, zeg het maar zelf. Um, we gaan even op naar het nieuws van 11 uur. Terwijl de telefoon fijn uh, gaat. Uh, under your spell van uh, Meadowlake. Uh, die het uh, gaat opvullen tot aan 11 uur dus.